4 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Hugo Borst. We gaan even kijken bij Jan Vincent van Zuiden. AZ Roda. Ja, het was een wacht op de gelijkmaker van Roda. En die is gevallen via een dengde. Afgelopen week nog de slemiel in de strafschopverserie tegen Willem 2. Hij miste als enige. Daardoor ging Roda niet door. Maar nu zorgt hij wel voor de 2-2 bij AZ tegen Roda. Het nws van 4 uur. Jeroen Tjepkema. In Athene zijn zo'n 150.000 Grieken de straat op gegaan om het alleen recht op de naam Macedonië te eisen. Ze vinden dat het buurland geen Macedonië mag heten, omdat die naam volgens hen verbonden is aan de Griekse geschiedenis. Het is de tweede grootste demonstratie in twee weken tijd. De naamkwestie speelt al sinds 1991 toen de Joegoslavische deelstaat Macedonië de onafhankelijkheid uitriep. Als voorlopige oplossing kreeg het land de naam voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Sinds begin dit jaar wordt er gepraat over een definitieve naam. De Italiaan die gisteren vanuit een auto het vuur opende op Afrikaanse immigranten toont geen berouw, melden Italiaanse media. Volgens justitie is de 28-jarige schutter kalm en vastberaden en is hij zich bewust van wat hij heeft gedaan. De Italiaan schoot gisteren vanuit een auto in de stad Macerata op Afrikaanse immigranten. Vijf mannen en een vrouw raakten gewond, niemand is in levensgevaar. De schutter zit vast op verdenking van meerdere pogingen tot moord. Volgens de politie had hij racistische motieven. Bij een treinongeluk in de Amerikaanse staat South Carolina zijn twee doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Door nog onbekende oorzaak botsen een passagierstrein en een goederentrein op elkaar. Het gebeurde in de buurt van de stad Columbia, op een plek waar meerdere sporen samenkomen. Aan boord van de passagierstrein van maatschappij Amtrak waren 147 mensen. De trein was op weg van New York naar Miami. In Colombia is een opvanglocatie geopend... voor economische vluchtelingen uit Venezuela. Het kamp wordt beheerd door het Rode Kruis en ligt bij Cucuta. De grensstad is de afgelopen weken overspoeld met Venezolanen... die hun eigen land zijn ontvlucht vanwege de economische crisis. Lokale media melden dat er de komende tijd... meer opvanglocaties worden geopend in het noordoosten van Colombia.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 De ontknopingen van de half drie wedstrijden. Eerst even kijken in Alkmaar. AZ, Roda. Jan Vincent. Twaalf minuten nog. Het staat 2-2. AZ was heer en meester, maar is volledig de weg kwijt. Het is Roda wat nu de betere ploeg is en op jacht gaat naar de voorsprong in Alkmaar. Het staat nog 2-2. VVV tegen Feyenoord, allemaal. De kansen voor VVV worden groter, groter en groter. Van Krooi over vlak voor. Jones dookje op, maar schoot er wel dik over. En net een schot waar Jones weer een schitterend antwoord op had. Mooie redding, 0-0, maar VVV moet hier gewoon winnen. Wat ziet Nico Wansia allemaal? Sparta Willem 2. Nou, de voorsprong voor Sparta is nog minimaal. Maar de 2-0 lijkt dichterbij dan de 1-1 van Willem 2. Dik advocaat is nog een kwartiertje verwijderd van zijn eerste overwinning... met Sparta 1-0 bij Sparta Willem 2. En dan Thijs bij de slotfase van het uh, veldrijden van de Pool geslagen. Wordt geen wereldkampioen, maar haalt hij het podium. Dat is nog maar de vraag. Hij wordt zojuist gepasseerd door toonaards en ligt op dit moment vierde en moet vrezen voor het podium en hij vecht vooral tegen zichzelf vandaag. Mark Brassen bij Frankrijk tegen Nederland, de Davis Cup. Ja, de pijp is leeg bij Robin Hazen, dat is wel duidelijk. Hij is alweer gebroken in de vierde set, staat 3-1 achter. En dat zojuist breakpoint tegen voor een dubbele break achterstand. Het zit er niet meer in, Hazen houdt de punten kort, wil de punten kort houden. Ga daardoor forceren, Ga daardoor fouten maken. Nee, dit gaat hem zo niet worden. Hazen dus 3-1 achter in de vierde set en hij staat al 2-1 in sets achter. De laatste ronde is gaande bij het WK veldrijden. En wie had dit gedacht, Thijs? Ja, ik denk helemaal niemand. De laatste ronde is bezig voor vier man. De rest moet allemaal nog door de start-finish komen voor de laatste ronde. En Van Aert is al lang gevlogen, heeft twee minuut 21 voorsprong... op de nummer twee in de wedstrijd. En dat is Michael van Toerenhout. De nummer drie op dit moment in de wedstrijd is Toon Aerts. En Toon Aarts is vooral op dit moment aan het kijken naar Mathieu van der Poel. Want hij vindt dat Van der Poel het moet gaan doen. Van der Poel die moet vechten voor dat podium. En Aerts gaat kijken, gaat wachten en gaat zien wat Van der Poel nog kan. VVV Feyenoord, Arman. Je hebt wel eens 0-0 uh, wedstrijden die bloedeloos en saai zijn. Maar dit is een van de meest aantrekkelijke 0-0 wedstrijden die ik ooit heb gezien. Kans op kans op kans op, Maar nog steeds geen enkel doelpunt in Venlo. Vooral VVV. Fito van Krooi. Die twee enorme mogelijkheden kreeg in een tijdsbestek van vijf minuten. Eén keer schoot hij over. Was ook niet makkelijk. Want die was er nog op voordat hij moest schieten. Vlak voordat hij opdook voor Jones. Die tweede, dat was... Uh, Kansrijker nog, hij schoot wel goed, maar de redding was ook prima van Brad Jones. Maar Feyenoord krijgt ook kansen. Goede combinaties, de Boetius en Jurgensen leverde bijna een doelpunt op. Een nog net weggegleden bij de tweede paal achterin bij VVV. En Feyenoord wordt ook steeds dreigender nu, omdat VVV vol op de aanval aan het dus Die willen hier gewoon winnen. Die weten dat het kan, die weten dat de kansen er zijn en misschien nog wel gaan komen. En daardoor krijgt Feyenoord meer ruimte. Nu met Lamari, halverwege de helft van VVV. Bal gaat breed naar Toornstra, net buiten het 16-meter gebied. Pompt hij er nog eens in. Maar wordt weggaan door Danny Post. Die net als een soort Messi de een na de ander passeerde. Een geweldige voorzet gaf. Waar dus Van Krooi bijna uit kon scoren. Als je dat van iemand niet verwacht, dan is dat van Danny Post. Maar het gebeurde toch echt. Speelt zijn 200ste wedstrijd vandaag. In betaalde voetbal. En dat bekroonde hij dus bijna met een geweldige assist. Nu in de middencirkel Tapia. Voor Fijn. Dat één keer heeft gewisseld. Boetjes is gebracht. Voor Larsson. Nog geen van Persie dus gezien. En toch zitten we al in de 78 e minuut. Vilena met veel ruimte voor een schot of een voorzet. Richting Berghuis. Dat kan ook. Dat doet hij nu. Toornstra komt net niet in balbezit. Berghuis dan in de kant van rechterpunt 16 meter gebied. Tegenover van Krooi. Berghuis die al een paar keer een hele lekkere paas heeft gegeven. Zelf ook nog een kans kreeg. De Arjen Robben wijzen van de rechterkant naar binnen. Schiet in de verre hoek. Redding was mooi van Oenerstaal met twee vuisten. Malassia nu. Vilena met een hakje. Ja dat moet je even niet doen. In deze fase. Krijgt de bal ook niet bij Jurgensen. VV kan weghalen. Schieten wel wel zomaar in de voeten van de doelman. Aan de andere kant Brad Jones van Beek. Is het de volgende bij Feyenoord. Die wordt aangespeeld door de doelman. Elamani dan. Nog op de eigen helft. LMA ziet het even niet. Ja, iedereen staat vast. Geen beweging. Filena komt helpen. Elamadi ziet het nog steeds niet. Ziet alleen dat er iemand achter hem staat die wel vrij staat. Dat is Sven van Beek. Die staat op de eigen helft. Maar heeft in elk geval wel de bal nog in de ploeg. Dan Tapia gevonden bij Feyenoord. Nog twaalf minuten. De kansen, de grootste waren voor VVV. Maar het doelpunt nog voor helemaal niemand. AZ speelde Roda van de mat Heb ik je volgens mij eerder horen zeggen Jan-Vincent. Maar het staat gewoon 2-2. Ja, nee, klopt. In de eerste helft was dat ook zo. Want toen kregen ze echt acht hele goede kansen. Scoorden ze ook twee keer. Maar ja, dat waren er gewoon zes te weinig. Want ja, dat is misschien wel heel overdreven wat je ze allemaal maakt. Maar het had, het had zeker 4-5-1 kunnen staan bij rust. En dan is het gewoon gespeeld. Maar ja, als je die doelpunten niet maakt, dan blijft het spannend. En in de tweede helft is AZ gewoon van het padje. Ze weten het niet meer. Ze komen er niet meer doorheen. Het is Roda dat druk zet. En de 2-3, die hangt eerder in de lucht dan de 3-2 voor AZ. Waar wel gewisseld is, de laatste troefkaarten zijn gespeeld door John van der Brom want, Mihalik en Van Overheem zijn in de ploeg gekomen. Voor Koopmeijers en Seuntjens. Nou, dat zijn dan aanvallend ingestelde spelers. Die moeten dan nog proberen om alsnog de drie punten binnen te houden. AZ wel in de aanval nu. Daar aan de linkerkant met Mihalik. Die wil voorgeven. Maar hij speelt hem in de voeten van Endenge. Kan Roda komen met Gustafsson. Mooi hakje van Gustafsson. Dan is er heel veel ruimte voor een gombo. Die heeft hele lange benen. Die zet een sprint in. Maar dan wordt hij van de bal gelopen door ja, die Een gombo is toch een plaaggeest voor die verdediging van AZ in de tweede helft. Een gombo voortdurend gevaarlijk En uh, snel met grote passen steekt hij dan het veld over. Maar nu verspeelt hij dus de bal. Aanval van AZ over de linkerkant met ouwe Jan. Kan hier een kans komen voor AZ met Van Overheem. De invallen van Overheem. je Van Overheem over. Wat een kans toch weer voor AZ. Nog zeven minuten. Spannend hier in Alkmaar. Het staat 2-2. Sparta Willem 2. Nico. Hier nog 7 minuten te spelen. 1-0 de voorsprong voor Sparta. En gaat de ploeg uit Rotterdam dan weer een resultaat behalen tegen Willem II. De laatste keer dat Sparta een punt pakte in de Eredivisie... voor die negatieve serie van acht nederlagen... Dat was op 18 november ook tegen Willem II. De uitwedstrijd die toen in 2-2 eindigde. En nu staan ze dus op voorsprong in de slotfase. Willem II dringt wel aan, maar speelt heel erg slordig. Er gaat veel mis bij de ploeg uit Tilburg... die daardoor aanvallend niet echt een vuist weten te maken. Zojuist mocht het een vrije schop nemen. Ver op de helft van Sparta Willem II... Maar staan naar voren. Maar wat gebeurt er? speelt de bal zomaar over de zijlijn. Buiten het bereik van een ploeggenoot. En even de voorwerst er al. Balverlies van Meisner op een gevaarlijke plek. Want invaller Dos Santos kon profiteren. Haalde de achterlijn. Maar zijn voorzit kon op dat hoekschop worden verwerkt. Door Herkes. Die hoekschop die werd overigens overgekopt door Dougal. En zo blijft ook Sparta ja, vooral de kansen houden. in de slotfase van deze wedstrijd. In ieder geval meer dan Willem II. Dat is dus wel probeert aan te dringen. Maar het speelt te slordig om echt heel gevaarlijk te worden. voor de goal van Sparta. Ook deze bal van Sparta wordt nu Geleverd bij Willem II. Overname dan van Willem II. Via ook Badger. Willem II probeert er weer massaal uit te komen over de rechtervlak. Maar die bal wordt onderschept door Nelom, Die een prima debuut maakt voor Sparta daar. Als linksback gaat nu de combinatie aan met Aanacht. Dat loopt dus heel erg lekker daar aan die linkerflank. Dit is ook een mooie crosspaas naar Dos Santos. Die zit aan de rechterkant van het veld. Speelt de bal in één keer door naar Porswitz. De spits die een tijdje geleden Friday is komen aflossen. Zes minuten nog te spelen op het kasteel. En Sparta leidt met 1-0. En dan het veldrijden. Ja, We zeiden al laatste ronde is bezig. Is het een een grote Belgische show geworden, Thijs. Nou, volgens nog niet helemaal. Want Van der Poel heeft zich een klein beetje herpakt voor plek. Drie aarts maakte een foutje. En Van der Poel ligt daardoor nu met een seconde of... Uh... 15 nu voor op de derde Belg. Maar het is natuurlijk een grote deceptie voor Van der Poel. Die dit seizoen alles op alles had gezet om dit WK te winnen. Maar ook het EK, NK. Hij wilde heel veel winnen. Maar het WK was het allerbelangrijkste. En dat gaat weer niet lukken. Net als de afgelopen twee seizoenen wordt dat opnieuw Wout van Aert. En dat is voor het eerst sinds 1984 dat een renner drie keer op rij het kampioenschap weet te winnen. En de beste van de wereld wordt. Hij is op weg naar de streek. Goed, deceptie voor de Nederlanders wellicht ook in de Davis Cup tegen Frankrijk. Mark. Ja, alhoewel als je naar de kampioen gaat, als nummer 17 van de wereld, dat is Nederland op dit moment op de tennisranglijst. en je gaat dan naar de nummer 1 van de wereld en de regerend kampioen in de Davis Cup, ja, dan verwacht je er eigenlijk niet zo heel veel van. Maar ja, dan kom je ma of, maandag, wilde ik zeggen, dan kom je vrijdag met 1-1 uit de eerste twee enkelspelen. dan denk je, nou misschien zijn er toch wel kansjes. Dan speel je een aardig dubbel wat je net aan verliest. Ja, en in deze partij waren er natuurlijk ook kansen voor Robin Haase. staat 4-2 achter in de vierde set, heeft zijn kansen niet benut, hè. had die tweede set, had hij kunnen. Winnen. Daar had hij op 2-0 sets voor kunnen komen. Maar goed, het werd 1-1. Hij kwam 2-1 achter in sets. Ja, en nu staat hij alweer een breek achter in de vierde. De benen lopen heel erg langzaam leeg bij de Nederlander. Goed, we gaan naar uh, Sparta tegen Willem 2, Nico. Oh, oh, oh. Ik ben benieuwd hoe Hugo naast je zit. Want ja. dit was al een nou, ik ga de schakelen, de want er gaat iets gebeuren. En er gebeurde ook wat, vertel ja. maar. De kans voor Sparta om op 2-0 te komen. Counter van Dos Santos, die veel sneller is dan het Simikas... naar balverlies van Willem 2. Voorin komt oog in oog met de keeper, maar stuit op Brandenhorst. Zo blijft het 1-0 bij Sparta Willem 2. En dan uh, de finish van het veldrijden, Thijs. Ja, er is één man die nu met een... Drietal vingers in de lucht over de streep komt. Het is Wout van Aert. Hij wordt voor de derde keer op rij de wereldkampioen hier in Valkenburg. In het Valkenburg waar Mathieu van der Poel natuurlijk had moeten winnen. Hij was de grote favoriet. En de glimlach is dan ook enorm op het gezicht van de Belg. Want hij mag nog een keer die trui aantrekken. Die regenboogtrui, die felbereerde regenboogtrui. En Mathieu van der Poel, ja, daar is het dan nog een minuut of twee op wachten. Ruim of hij dan nog in ieder geval beslag legt op het brons... En daarmee de vijfde medaille op dit WK voor Nederland binnenhaalt. Maar Nederland pakt geen enkel wereldkampioenschap hier in Valkenburg. Sparte Willem 2, lekker spannend. Zeker 2,5 minuut nog te gaan. Benieuwd naar de hartslag van Dick Advocaat. Die kan ook wel door de grond zakken. Toen die kans van Dos Santos weer links. Door Als hij naar ja. links legt dan is het een doelpunt. Ja, misschien had hij wel te veel tijd. Ging, er al, ging hij nog nadenken ook. Dat had hij beter niet kunnen doen. Want nu werd de bal dus gepakt door de doelman van Willem II. En leeft de ploeg uit Tilburg nog. Heeft dat nog altijd zicht op een puntendeling. Hier op het kasteel in Rotterdam. Ja, ze hebben eigenlijk totaal geen recht op een punt. Maar het zit nog wel in het vat voor Willem II. Maar Sparta is nog altijd de betere ploeg. Daar is het ProSvits, de Spits die Leid, overname van Latschman. Heel Willem 2 nu in de aanval met z'n allen. Zelfs Latschman, de centrale verdediger, gaat mee naar voren. Nou, die kun je volgens mij wel laten uithalen. Maar die moet dan ook met zijn linker, zijn slechte linkerbeen die voorzet gaan geven. Dat lukt nog best aardig. Maar die voorzet wordt weggewerkt uit de defensie door Chabot. Tweede bal nou, wordt niet opgevangen door Latschman. Laat hem gewoon over de zijlijn lopen. Zodat Willem 2 kan gaan ingooien. En de centrale verdediger weer zijn positie in de achterhoede kan gaan innemen. Maar het is wel eventjes oppassen voor Sparta in de slotfase van de wedstrijd. Anderhalve minuut nog een officiële speeltijd. De ingooi is genomen, komt terecht in de 16 meter. Maar er is geen controle bij Elhan Koeri, overname van Sparta. Dat de bal ook een beetje in paniek wegwerkt. Maar de bal karameleert dan via een speler van Willem II, dacht ik, over de zijlijn. Maar het is toch een ingooi voor de bezoekers. Anderhalve minuut nog, het is spannend. Het is 1-0 bij Sparta, Willem II. Van de boel al binnen, Thijs. Nee, nog niet. En uh, Ik zie hier heel veel ongeloof bij een Belg die het rechte stuk opdraait. Hij kijkt nog even achterom. Ziet daar wel Van der Poel. Maar die gaat nooit meer in zijn buurt komen. Hij is uitzinnig van vreugde. Sven van Toerenhout had natuurlijk nooit rekening gehouden... met dat hij een tweede plek kon behalen hier op het WK. Want het zou de strijd worden tussen Van der Poel en Van Aert. Maar het is... Michael van Toerenhout die zilver pakt en het brons dat gaat naar Mathieu van der Poel. Het is even wachten tot we hem in beeld krijgen. Want ik kijk uit het raampje en dan nou moet hij nog over de streep komen. Hoofd voorover gebogen. Hij is zwaar teleurgesteld. Het is niet geworden wat hij wilde. De tranen staan in zijn ogen. Arman! Het gebeurt, een strafschop gaat hier aankomen voor VVV, of geeft hij Geel voor een schwalbe? Nee! Hij geeft Geel voor een schwalbe, ik dacht dat hij hem op de stip legde of wat doet hij nou? Nee, het is wel een penalty Ja, dat dacht ik toch ook Ik zag allemaal zoveel van VVV weglopen, nee, VVV krijgt hier een penalty want Kastelen was het door, en de overtreding wordt gemaakt door Tapia, die krijgt dan de gele kaart en de bal is wel op 11 meter, excuus voor het misverstand daar komt dan de penalty, Clint Leemans achter de bal en normaal kan je dat toch wel aan hem overlaten 87ste minuut, de kans voor VVV om te krijgen wat het verdient hier in Venlo, namelijk de 1-0 voorsprong. Invaller Romeo Kastelen. Die veroorzaakt de strafschop in positieve zin voor VVV, Want Tapia is de man van de overtreding. En Feyenoord zit er al geslagen bij. Van Persie binnen de lijnen. Gekomen voor Jurgensen. Maar die kan hier ook niks aan doen. Het is zo'n wedstrijd waarbij je eigenlijk al weet. Dat de ploeg die de eerste goal maakt de wedstrijd ook gaat winnen. Clint Leemans. Zeven doelpunt achter zijn naam. Oog in oog met Brett Jones in de 88 e minuut. VVV verloor thuis van Ajax, verloor thuis van PSV. Speelt nu goed tegen Feyenoord. Jochem Kamphuis zet iedereen op afstand. Leemans met de aanloop. Hij zit erin. Het is 1-0 voor VVV uit Venlo. En uitzinnige situaties hier heen op de tribunes. En wat is het mooi om die mensen te zien. En wat zijn de spelers blij. Rennen allemaal naar de rechterhoek van het stadion. En die vieren een feestje wat ze toekomt. Want zij verdienen hier absoluut de overwinning. Het is een verdiende voorsprong. 1-0 voor VVV door Clint Leemans. te spannend op alle velden. AZ, Rode Eerste, bijvoorbeeld. Jan Vincent. Komt er nog een winnaar. Blessuretijd loopt. Het staat 2-2. En inmiddels is AZ toch wel een betere ploeg. Een offensief van de ploeg uit de Alkmaar. Ze willen koste wat kost. Toch die drie punten behalen. Aanval nu over de linkerkant met ouwe Jan. De linksback die komt met een voorzet. Maar die wordt geblokt door Dijkhuizen. Druk nu dus van AZ. Het publiek voelt het dat er nog één keer achter moet gaan staan om te kijken of er toch nog een overwinning behaald kan worden. Overtreding wordt gemaakt. Op Gu Op de achterlijn. Betekent dat er een vrij trap gaat komen voor AZ. Ja, een soort uh, strafcorner zou je zeggen vanuit het uh, hockey. Het is, uh, uh, uh, ja, een meter of tien vanaf de cornervlag. Waar Joris van Overend de bal nu klaarlegt. Nou, dit zal een van de laatste kansen zijn voor de AZ. Het publiek voelt dat. Gaat erachter staan. Gaat springen. Gaat juichen. Gaat schreeuwen. Proberen om toch op die manier de ploeg te stimuleren om de 3-2 nog te maken. Het staat dus 2-2. De vrije trap komt. Die komt nu van Van Overhem. Die komt bij de tweede paal. Daar staat, oh, daar staat Wout Weghorst. Die had in de eerste helft er al drie kunnen maken. Moeten maken misschien wel. En nu glijdt hij de bal naast. Het blijft 2-2 bij AZ Roda. Sparta, Willem 2. Nico. Nog één minuutje bij te gaan. Nog altijd 1-0. En Willem 2 dringt natuurlijk aan. Want anders komt Sparta op drie punten achterstand. Maar van Willem 2. En dan krijgen ze het nog Spaanse benauwd. Daar in Tilburg. In de Eredivisie Ondanks de plaats in de halve finale van het toernooi. Maar er wordt balverlies geleden door Willem 2. Kan Sparta dan gaan counteren naar de 2-0. Gaan ze dan eindelijk die tweede verdiende goal maken? Nee, slordig uitgespeeld door Ge -ge Dos Santos. En dan kan Willem 2 er weer uitkomen. Met de lange bal naar voren. Willem 2 dat zojuist nog een vrije schop kreeg. na een domme overtreding van Chabot. Die Azoui over zijn been liet gaan. Op een meter of 25. Maar de vrije schop van Simikas belandde in de muur. Nu weer een uitbruik van Sparta aan de linkerkant van het veld. Via Aanag. Die zoekt natuurlijk de cornervlag op. Maar die wordt ook kort verdedigd door Lachman. Die als winnaar uit de bus komt. Maakt geen overtreding in de ogen van het scheidsrechter Baks. Dus kan er nog een lange bal komen in de richting van Frans Sol. Maar die bal wordt opgepikt op het middenveld door Sparta. En dit moet Sparta gewoon uit kunnen spelen. Want we zitten in de laatste 10 seconden van de blessuretijd. En gaat Sparta dan naar 8 nederlagen. Eindelijk weer overwinning pakken in een hele belangrijke wedstrijd. De tegen concurrent Sparta. Het lijkt er wel op, want de fluit van de scheidsrechter Bax gaat naar de mond... En dan uh, ja, laat hij nog wel de ingooi genomen worden. Advocaat staat nog vol spanning aan de zijlijn te coachen. Maar hij heeft zijn eerste overwinning met Sparta bijna binnen. Want het kan nooit lang meer duren. En dan staat Willem II dus wel in de halve finale van het dekens. Maar moeten ze het inderdaad nog uh, wel uh, zien te redden in de eredivisie. Want het wordt ongelooflijk spannend in de onderste regionen van de eredivisie. De ingooi wordt nog genomen door Sparta op de rand van de 16 meter. Gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Waar uh, ProSwitch achter de bal aan moet. Kan hij hem binnenhouden? Dat lukt niet. Uiteindelijk gaat de bal via zijn voet over de achterlijn. Dan heb ik al 3,5 minuten bij SuriTijd op mijn klokje staan. Maar maakt de strijdsechter Baks nog altijd geen aanstalte om af te fluiten? Ingooi nog van Willem II. Maar het gebeurt allemaal in de buurt van de eigen cornervlag. Gaat de bal nog naar Ook ok Betje. Die verliest de duel om de bal van Sparta. De bal gaat weer over de zijlijn. Weer een ingooi voor Sparta. En de Advocaat praat ook met de 4-officieel van Ja, op mijn klokje is het ook al lang afgelopen. Komt daar dan het laatste fluitsignaal? Ja, het is afgelopen. Sparta boekt een hele belangrijke overwinning in de wedstrijd tegen Willem 2. 1-0 door de goal van Fred Friday. Jan Vincent, bij AZ tegen Roda. Ook daar al klaar of bijna klaar? Ja, nee, het is klaar. Blom heeft voor het laatst gefloten. 2-2 is de eindstand. Daar is AZ natuurlijk absoluut niet tevreden mee. Maar nee, dan hebben ze aan niet. zichzelf te danken. Hebben ze aan zichzelf te danken? Nee, want, want, want, want Roda, die, Roda komt natuurlijk nu op 16 punten. Ja, gelijk knap. met Twente en NAC. Uh, Sparta komt wel drie punten natuurlijk dichterbij. Staat dan op 14, als ik me niet vergis. Ja, het staat heel dicht bij elkaar daar onderin. Het wordt echt uh, spannend tussen vijf, zes clubs die daar onderin staan. Roda voelt het absoluut als een bonuspunt vanmiddag, want ze hadden echt niks in te brengen in de eerste helft. We werden ondersteboven gespeeld. Maar bleven overeind. Het stond 2-1 bij rust. In de tweede helft viel de 2-2 en dat hebben ze geconsolideerd en uh, zelfs geprobeerd nog uit te breiden. En de zonder die spits, hè? Want die spits ging er in de rust uit. Ja, ja nee, zeker. Heel krap gedaan van, uh, van Roda. Dat zelfs kansen heeft gehad om nog te winnen hier bij AZ. Maar het de punt, daar zijn ze al zeker tevreden mee. 2-2 de eindstand bij AZ tegen Roda. En dan even bij Amal. Kijk, ik heb wat vragen over of het geen rode kaart was doorgebroken. speler, maar die regels zijn aangescherpt. Oh, geloof ik. Is het door, maar die komt net niet goed aan de bal om helemaal de wedstrijd in het slot te gooien. Het blijft 1-0 in de derde minuut van de extra tijd. VVV Feyenoord, ex-Feyenoorder, Romeo Kastelen binnen de lijnen gekomen. Hij dus de man die verantwoordelijk was voor die voorsprong. Want hij zorgde ervoor dat hij er doorheen was dat Tapia hem moest vasthouden. Misschien was het wel rood. Kampuins gaf geel. Tapia is in elk geval al verdwenen. Want hij is gelijk gewisseld om nog een extra spits te brengen. In de persoon van Dylan Vente. Vin Leemans benutte de penalty stuurde. Jones de verkeerde hoek. En dan het zo moet zijn. Breekt nu ook nog het zonnetje door in Venlo. Boven de koel. Op een geweldige middag voor alle supporters van VVV. Want dit is de bekroning op het seizoen wat VVV speelt. Alle complimenten krijgt de ploeg natuurlijk al. Voor de wijzer op ze voetballen. Maar het werd 1-1 in de kuip tegen Feyenoord. En het wordt 1-0 in het eigen stadion tegen Feyenoord. Vier punten halen als promovendus tegen de regerende landskampioen. Het gebeurt zelden. Tot nooit, maar het gaat VVV. Zo lijkt het wel lukken. Nog een minuut moeten ze overeind zien te blijven. Nog één vrije trap die snel wordt genomen door Feyenoord. Het bal gaat via Boyetius naar Malassia. Aan de linkerkant die zet de wel nog eens voor. Daar komt Berghuis, maar die komt niet tot koppen. VVV krijgt de bal achterin weg. Wordt wel opgevangen net buiten het 16 meterbied door Elamadi. Die kan zelf schieten. Besluit toch de combinatie te zoeken met Berghuis. Berghuis naar Boetsius, Vente en Van Persie nu voorin samen. Omdat Jurgensen al gewisseld is. Berghuis rechterpunt 16 meterbied. Nog 40 seconden. Hij chipt de bal richting Van Persie. Maar die heeft nog geen bal geraakt in deze wedstrijd. En dat blijft zo voorlopig. Weer Berghuis. bal gaat terug naar Van Beek. Supporters willen dat het klaar is. Het is nog niet klaar. Feyenoord mag nog een keer. 30 seconden nog. Filena met de bal naar de linkerkant. Naar Malassia. Nog één goede voorzet. En dan heeft Feyenoord nog een kans op een punt. Daar is die voorzet richting Van Persie. Maar daar is Lars Oenerstaal. die een geweldige wedstrijd heeft gekiept. Alles eruit heeft gehouden. Want Feyenoord heeft ook kansen gekregen. Maar die keeper, daar heeft VVV al zoveel punten doorgepakt. Een goede keeper. Dat maakt het verschil tussen spelen voor degradatie misschien wel. En spelen in de middenmoot. Want Oenerstaal die pakt punten voor je helft. Die schiet de bal nog eens uit. Vier minuten extra zitten erop. Kamphuis laat nog even doorgaan. Maar fluit nu wel voor het laatst. En luister maar even naar Venlo op deze zondagmiddag. Want Venlo is blij... VVV is blij en het komt ze toe, deze 1-0 overwinning op Feyenoord. Want ze winnen hem op zijn Feyenoord. Strijdend vanaf de eerste minuut. Alles geven wat je hebt, met alle energie dat je hebt. Elk duel winnen en uiteindelijk winnen. Door een penalty van Clint Leemans, VVV Feyenoord. eindigt in 1-0. Wat Anyplace, anywhere, anytime. Nena en Kim. wow. Goed. Mark Brasser die uh, zit naar het tennis te kijken. Haasten tegen.. Uh... Uh, hoe heet je man weer? Manarino, Manarino. He? Ja, ja. Ik, zit, ik zit te genieten, Robert. Het is, wel. Het is, ja, het is aan, hoor, nu in die hal hier. Het is, uh, het is prachtig. Het is Robin Hazen die een breek achterstond. Bij 5-4 was dat zojuist. Manarino die ging uh, serveren voor de winst. Voor de, de winst ook in de ontmoeting. Niet alleen in deze partij... maar ook voor die plaats in de kwartfinale. Maar uh, Manarino die zo soeverein serverde in deze vierde set... die leverde zomaar zijn service in. Hazen brak terug. En je zag weer dat vuur terugkomen bij Robin Hazen. Ging zelf serveren. Knalde er een love game overheen. En dat betekent het nu dat Robin Hazen met 6-5 voor staat in de vierde set. Het is natuurlijk wel Manarino die weer aan het serveren is. Maar ja, die zal net toch even een tikje hebben gekregen toen hij het niet uit kon serveren. Hopen dat Hazen door kan drukken. Hij leeft in ieder geval nog. Er zit weer vuur in de Nederlander. Ik zei net tegen regisseur Walter, ik zeg wat zou het toch prachtig zijn als we hier een vijfde set gaan krijgen. Echt zo'n Davis Cup wedstrijd. Volle bak hier. 5000 man natuurlijk. Waarvan er 80 op de hand van Robin Hazen. De rest allemaal chauvinistische Fransen. Die willen natuurlijk Frankrijk naar die overwinning. Maar Robin Haase wil daar vooralsnog nog niet aan meewerken. Het wordt nu 40-15 in de service game van Manarino. Dat wel, dan trekt hij de stand gelijk als hij deze game wint. Wordt het 6-6 en krijgen we een tiebreak. Haase vecht, knokt. Daar moet je enorm veel bewondering voor hebben... voor de allerlaatste kansen voor Nederland hier in Albert Viel. Goed, en dan uh, het veldrijden, Thijs. Jij uh, zat er met je neus uh, bovenop. Het is allemaal, uh, zo hebben we al gezegd, anders gelopen dan we hadden gehoopt in Nederland. Belgen blij. Heb jij inmiddels al signalen van Mathieu van der Poel binnengekregen? Uh, wat er nou aan de hand was? Waarom het zo gelopen is zoals het gelopen is? Nee, ik heb Mathieu van der Poel heb ik nog niet gehoord, ik heb hem uh, ook nog niet uh, voor de camera zien komen. Uh, ik heb hem wel het hokje in zien gaan... waar de nummers 1, 2 en 3 moeten wachten totdat de medaillenceremonie is. En hij was als de wiede gaat, trok hij de deur achter zich dicht. Hij wil niks van niemand niet weten... want het is één grote deceptie hier voor de Nederlander. Nederland eindigt dit WK met vijf medailles. Dat is op zich best aardig, maar er ontbreekt één kleur. En dat is, zoals jullie wellicht weten, de belangrijkste kleur. Nederland heeft geen goud. We hebben... Dit WK twee keer de God Save the Queen gehoord. En we gaan straks voor de derde keer... De Brabanson krijgen voor de Belgen. Hoe zijn de Nederlanders verder geëindigd in deze wedstrijd? Want we begonnen met 5. We begonnen met Mathieu van der Poel. Die op een derde plek over de streep kwam. Achter winnaar Wout van Aert en Michael van Toerenhout. Vierde nog een Belg. Toon Aerts. En dan op plek 5 de tweede Nederlander met Lars van der Haar. Op plek 17 David van der Poel. En 22 e groot 3. En op grote achterstand, ook teleurstellend. Op een 26e plaats. Corné van Kessel. NPO Radio 1.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 Ja, Willemijn, ik zei het al, mooie kleurige wangen heb je. Komt het door de, door de kou? Mm, vooral een beetje door de fysici, denk oh, ik. Ho, toch Want is het al gewoon heel paar uur binnen. <laughs> maar ik was vanmiddag even buiten om uh, um, van huis naar de auto... en van de auto vervolgens weer naar het parkeergarage hier naartoe te lopen. Maar die wind die was koud, zeg. Ja, die gaat overal doorheen. Ja, nou, ja, die maakt genade. het voor het gevoel echt wel een paar graden onder nul ook. Uh, ja, ja. Ja, dus het had het jij waarschijnlijk wel van die rode wangetjes. Zeker, maar, Toen... maar blijft het ook zo? Uh, ja, we staan nu echt uh, voor een paar koude dagen en ook nachten. Waarbij de temperaturen in de nachten uiteindelijk op matige vorst uit gaat, uh, komen. Overdag schijnt de zon uh, geregeld. Dus het is echt wel een aangenaam winterweertje. En die wind was vandaag nog matig. Na zee soms nog even vrij krachtig. Maar in de loop van de komende week gaat hij iets afzwakken. Ik krijg meestal een zwakke wind uit het oosten. Dus dat maakt het. Denk ik ietsjes plezieriger. Ideaal winterweer en ideaal, ideaal om te schaatsen. O, oh, ik zie geen je gezicht, beetje ja. vroeg nog. Nou, weet je, als we kijken de komende nacht, dan hebben we te maken met lichte vorst. In de, in de kustgebieden op veel plaatsen helemaal geen vorst zelfs. Er liggen nul, 1 graad is het. Mm. En in het oosten misschien 2, op sommige plekken 3 graden onder nul. Dus dat is echt nog niet, uh, niet uh, genoeg. En de dagen daarna, dus matige vorst, maar geen min 10 tot min 15. Weet je wel, wat je eigenlijk liever zou uh, hebben voor dat ijs. Dus misschien dat vanaf woensdag op een enkele sintelbaan wel een uh, schaatsliefhebber alvast kan gaan uh, beginnen met, uh, met schaatsen, dat het ijs daar net wat dikker is. Maar ik denk echt pas later in de week, met een beetje mazzel, dat het ook um, op ondergelopen weilanden en slootjes wat dikker begint te worden. Maar ik hou nog echt een beetje slag uh, om de arm. Ja, nou, hoe lang dat gaat duren, dat horen we dan volgend uur wel. Ja. Van je, dankjewel voor nu. Radio 1, NOS langs de lijn. Mike Brasser, het is toch weer typisch hazen. Elke keer als je denkt van nou, dat is klaar. Dan ja, trekt hij weer is, een dit laadje dit open is, en dan is ja, hij weer. Ja, ja, inderdaad. Het is fantastisch, uh, Robert. We zitten in de tiebreak van uh, de vierde set. De hazen op een 4-2 voorsprong. En ik zei net al, het is, het is een gekke huis hier. En ja, wat zo mooi is om te zien. Het was net bij een stand van 1-1. Man in de tiebreak, Manarino ging serveren. Een hele lange rally. Haas, de ene hoek werd hij ingeduwd. De andere hoek werd hij ingeduwd. Met moeite kreeg hij die ballen daaruit. Hij won uiteindelijk het punt. Ja, en toen keek ik naar de bank van... Nederland. Daar zien we Jean-Julien Royer. We zien daar tel een Griekspoor die helemaal niet gespeeld heeft. Net als Matwee Middelkoop. Maar met de trainingsjacks boven hun hoofd stonden ze te zwaaien. Als Diego Maradona in een voetbalstadion. Je kent die beelden misschien wel. Zo stonden ze te juichen dat Robin Haase dat punt binnenhaalde. Haase inmiddels op 5-2. Omdat de Manarino ook dit servicepunt van hem heeft ingeleverd. Manarino, ja, je kan zeggen dat hij begint te choken. Hij kan het niet afmaken. Hij heeft natuurlijk geserveerd voor de wedstrijd. Dat is niet gelukt. En dat heeft Robin Haase weer kracht gegeven. Haase speelt nu een uitstelbaarheid. Punt, komt goed naar het net. Krijgt dan de smash en legt die smash ook nog weg. En dat betekent dat Robin Haase naar een 6-2 voorsprong gaat. In de tiebreak van de vierde set. Vier setpoints voor de Nederlander. 10, eh, 20 minuten geleden hadden we helemaal niks meer gegeven voor Robin Haase. In al zijn service games kreeg hij breakpoints tegen. Hij overleefde ze. Brak toen uiteindelijk. En het is nu, uh, het is nu uh, echt een uh, prachtige wedstrijd. En we gaan die vijfde set gaan we krijgen. Dat kan bijna niet anders. Vier setpoints heeft hij Robin Haase. Een tweede service nu van de de Nederlander. Een wilde vooruit van Manarino. Via de netband vliegt die bal erbuiten. We zien weer Julia Jean, Julia Royer op die stoel. Staat die weer te juichen? Want de vierde set is binnen. We krijgen hier een vijfde set. En misschien, misschien nog wel meer. Want dan daarna krijgen we ook nog de partij. Eventueel van Timo de Bakker. Goed, zover is het nog niet. Hazen gaat even van de baan. Hij heeft een tik uitgedeeld. Een enorme tik uitgedeeld aan Manarino. Die het niet af heeft kunnen maken. Zometeen gaan we hier beginnen. Aan set 5. Oh, meet me where. We're shifting gears, so move on up, the good night's Dat is Blauwdzoen met Hey Nou. Goed, Hey Nou, Arena, uh, Ajax, NAC, Andy Houtkamp. Goedemiddag, Andy. Goedemiddag, heren. Ja, wij hadden er zin in. En, uh, um, Hugo die memoreerde al even het eerste duel eerder deze competitie. De eclatante overwinning van uh, Ajax toen. Alles was 18 raak. November. Het ja. Ja. 18, het zat ook 18 november. Ja, ja NAC was onthutstend, maar alles was ook wel raken. Klopt. Maar ja, dat is toch uh, de klasse ook. Want uh, als bijvoorbeeld ik door mijn club bij Sparta alles raak was, dan hadden ze ook bovenaan gestaan. 0-8 was het toen op. Uh... Dus. 18 november. <laughs> nou, eh. vanda vandaag mor morst ze, ja, ja. Dat 5-0... Ik, nou. ik, ik verbaas me al dat je er nog zit. Want ik denk, nou, die is echt in één keer uh, de kroeg in gaan. Want dat soort dingen moet je toch Nou, neerden. het is wel een zeldzame uh, overwinning ja, tot nu toe. Absoluut. Ja, inderdaad. Nou, we, we hopen eindelijk dat nu de ommekeer tot stand is gekomen. Maar goed, uh, komend weekend... Uh, uh, volgend weekend PSV op bezoek. Altijd lastig. Maar Andy, jij zit bij Ajax. Ajax uh, tegen NAC. Die kijkt tegen een verschrikkelijke achterstand aan ten opzichte van PSV. Ja, dat zijn uh, op dit moment 10 punten. Uh, wel een wedstrijd minder gespeeld. Twee voor AZ. De wedstrijd minder gespeeld. Dat is natuurlijk het enige voordeel voor Ajax. Dat AZ verrassend gelijk heeft gespeeld. Maar Ajax moet gewoon winnen. Uh, zo simpel is het. 10 punten is al ontzettend veel. Dan wordt het 7 punten. Wat ook veel is. Maar dan heb je in ieder geval nog uh, een beetje een race richting de titel. En Ajax uh, gaat het doen met dezelfde elf die we al weken zien. Dus uh, uh, met Huntelaar in de spits. Overigens die heeft al tien keer in een wedstrijd tegen NAC weten te scoren. Dat is uh, de club Waar het meest tegen scoort. Dat is wel aardig. Tien keer. Zeven doelpunten dit seizoen. Klaas Jan Huntelaar. Lasse Schöne. Uh, acht doelpunten. Topscorer samen met David Neres. Speelt zijn 300ste wedstrijd. En is daarmee uh, zeg maar de derde deen. Jan Heinse op 1. Kenneth Pires op 2. Jan Heinse 395 voor PSV uh, met name. En Kenneth Pires 325. En de 300ste wedstrijd dus van Lasse Schöne. Dak met uh, Billy nog steeds in het doel. Karel Metz. Hij speelt in plaats van uh, Nijholt. En een andere wissel in het team van Stijn Vreven is Lucas Schoofs. Hij speelt in plaats van Rajevloed. Betekent dat een van de nieuwkomers hebben er twee. Mitchell Tevreden zit op de bank. Die was clubloos. Is uh, gekomen. Zit op de bank. De spits. En Omar Sadik, Een speler die onder contract staat bij AS Roma. Heeft nog gespeeld bij Torino. Daar was hij aan uitgeleend. En ook hij zit op de bank bij en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb wat mensen van NAC nak gesproken, die hebben er niet echt heel veel fiduzie nee. Een beetje tegenhouden, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Nou ja, als we het maar op de helft van de vorige keer houden, dat is zo'n 4-0, <lacht> dat is nog wat draaglijk voor een degradatiekandidaat. Ja, ja, maar, ja, maar aan de andere ja. kant, aan de andere kant, Rode C. toont vandaag toch eventjes aan dat AZ, hè, uh, de nummer 3 ja. uh, bij te houden is. Dat is toch ontzettend. Ja, ja dan kom ik terug op jouw allereerste zin. Dat je zei van uh, bij Ajax op uh, 18 november ging alles erin. Ja. Als er bij AZ alles in was gegaan. Ik heb daar de eerste helft van gezien. Oh. Dan hadden ze ook met 8-0 gewonnen hoor. Ja ja. ja, ja. Maar zo ga je toch niet een wedstrijd in? Van uh, nee. daar, als we maar 4-0 houden, dan hebben Precies. we het goed gedaan. Dat is toch geen manier om een wedstrijd het in te gaan. Het is een jong helft al. En, en ik vind ja. het nadeel van NAC toch een beetje dat de spelers... Heel veel spelers hebben weinig binding met de club. It's niet. En zeker bij een club als NAC. Dat is toch echt uh, ongelooflijk. Die hebben zo'n geweldig achterban. Ja. Want ik kijk naar het uitpak. Nou, daar zitten er toch ook een paar honderd hoor die meegereisd zijn. Ja, ontzettend en, leuke club. en, en, en, dan, en... Zij moet natuurlijk ze moeten wel, wel uitkijken. Hè? Van, ze moeten zelf van de thuiswedstrijden hebben, denk ik altijd. Ja, precies. Maar ook daar wil het niet echt lukken. Het, uh, kijk naar de laatste overwinning die ze hadden uiten tegen Feyenoord. Ja. 0-2. Laatste overwinning. Ja. Hm. Daarna alleen nog maar verloren. Tenminste, bijna alleen maar verloren. Vier van de laatste vijf hebben ze er verloren. Staan de 16 punten nog. Maar twee voor Sparta. En gelijk met Twente en Roda. Dus... Nou, laten we hopen de op een uh, lekkere, moet uit. lekkere pot voetbal. We komen zo Ik bij je terug. Dat. Ik lig even terug op de wedstrijd van half 1. Excelsior tegen Utrecht. Uh, dat werd 2-2. Ja. Excelsior-trainer Michel van der Graaf, die was na afloop van de gelijkspel... vooral tevreden over de instelling van zijn ploeg. We hebben vorige week eh, natuurlijk die wedstrijd tegen Roda gehad. En daar hebben we het wel over gehad. Het heilige moeten was er toen niet, in, in, naar mijn mening. Hè. Dus die paar procent om ten koste van alles willen winnen. Nou, en dan, dan zie je dat die wedstrijden allebei de kanten op gaan. Zeker als, als het verschil niet dusdanig groot is. En, en deze week... Eh, ja, dan heb je uh, een krappe selectie. Uh, niet minder in kwaliteit. Dus dat, uh, dat sowieso. En dan heb je ook tegen Utrecht kansen. En als je dan... Van tevoren iets afspreekt, in ieder geval volle bak te gaan. En Dat is makkelijk gezegd, het zijn allemaal clichés. Maar als je dan het team zo ziet spelen, euh, de eerste helft een bal op de 16 meter, waar ze met z'n drieën voor knallen. Euh, bij Vlagen heel goed gespeeld hebben, goede momenten gehad, goede goals gemaakt hebben. Als je dit eerste kwartier naar de tweede helft ziet waar je, waar je dicterend bent en met goed voetbal, nou, dan, euh, dan hebben, we weer, hebben we niet weer, want hebben we euh, gewoon goede spelers en een goede selectie. Verrast dit team jou nog? Je kent ze inmiddels al door en door. Maar kan dat nog? Nee, dat niet. Ik, uh, het is altijd weer afwechten. Maar dat heeft iedereen natuurlijk. Maar je weet wel in dit soort momenten... Dan, uh, wij zijn sowieso, we weten sowieso wat het van, uh, onze, uh, van ons team gevoel moet hebben. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen... dan zijn we een moeilijk te verslaanbare tegenstander. En ook in, in moeilijke momenten. Meer voor de buitenwacht. Hè, want het gesprek ging alleen maar daarover. Ja, dan, dan weet je dat, uh, dat er een team op staat En dan wordt er meer verlang van, uh, van de wat oudere spelers, de routiniers. Nou, die, die stonden op. En dan kunnen de, de jonge jongens of de jongens die wat minder gespeeld hebben... Daar, zich daarom mee hijsen uh, uh, als het ware. En dan, uh, en dan kom je tot een goede teamprestatie. Wat doe je nu als er nog uh, drie blessures vallen? Want dan heb je echt niemand meer op de bank. Nee, dan wordt het, uh, dan wordt het misschien zelf de schoentjes aantrekken. Dat lijkt me niet verstandig. Maar goed. Zou je het nog kunnen? Nee, uh, nee. Vroeger was het al moeilijk en uh, toen was ik fit, laat staan nu. Dus uh, laten we dat maar niet doen. Maar nou, er komen weer jongens bij van, uh, van Schorsingen. Dus uh, wij krijgen wel weer een elftal rond. Nou, een beetje van de Gaar is zeer bescheiden over zichzelf. Hij was een uitstekende verdediger hoor. Ja, keihard. Ja, snoeihard Voor alle luchtduels. Goeie maar gedaanen. hij uh, zet zichzelf nu neer als een uh, matige verdediger. En dat was hij bepaald niet. Nee. Goed, dan um, natuurlijk die deksels, mag ik het een keer zeggen. Ik heb het al gedaan, uh, Robin Haase. Ja, toch? Zo is het toch, Mark? Ja, nee absoluut. Een diepe buiging voor wat hij nu al uh, gepresteerd heeft. Dat hij die vierde set er nog uit weet te trekken naar die uh, partijen. Die partijen die hij al gespeeld heeft de afgelopen dagen. Begin van uh, de vijfde set. We zagen dat Manarino begon met surveillen. Uh, die hield uh, zijn service game. En nu komt uh, de Fransman uh, op een breakpoint in de service game van uh, Robin Hazen. Ja, dat is natuurlijk niet wat de Nederlander moet hebben. Een vroege break uh, in de vijfde set. Ik probeer even mijn hartslag weer een beetje onder controle te krijgen. Die vierde set zo enerverend. Zo, uh, ja, dat je eigenlijk verwacht had dat hij niet de kant op van Hazen zou vallen. En dat dan, dat dan toch uiteindelijk gebeurt. En dat er een vijfde komt. Prachtig. Maar Hazen moet nu wel uh, dit punt binnenhalen. Het liefst de volgende drie punten om deze game, uh, om deze game binnen te halen. Kijk. Hij heeft natuurlijk net een tik uitgedeeld aan de Rino, Die serveerde voor de wedstrijd bij die stand van 5-4. Nou, dat deed hij niet. Ja, het zou natuurlijk lekker zijn voor de Fransman... als hij dan wel meteen aan het begin van de vijfde zet. Als het vertrouwen natuurlijk een beetje weg is... als hij dan de service van Hazen meteen weet te breken. Want dan komt dat vertrouwen natuurlijk bij de Fransman weer terug. Haas goede eerste service op dat breekpunt. Goede voor- en eroverheen. uitstekende combinatie van de Nederlander. Trekt hij de stand weer gelijk in de game. Het is veerder gelijk. Maar nog altijd de druk in deze service game... Bij bij Robin Haase nu een goede service naar buiten van de Nederlander. Dat is alweer zo'n vertragende bal eroverheen met zijn slice backhand. Maar het is Manarino die ja, wel in controle is in deze rally. Het initiatief heeft Hazen weer diep de hoeken ingestuurd. Vooral die backhandhoek, daar ja, daar wordt hij af en toe goed ingedrukt door de Fransman. Maar hij weet er steeds knap uit te komen. Manarino daar naar het net. En dat is een heerlijke bal van Robin Hazen. Onder druk, Manarino stond heel dicht op het net. Komt er een pasing van Robin Hazen langs de lijn. En zo komt de Nederlander op voordeel en hij dus de kans, krijgt hij dus de kans om uh, deze game, waarin hij een breakpoint tegenkreeg... om die game alsnog naar zich toe te trekken. belangrijke game aan het begin van die vijfde set. Het is 1-0 voor de Fransen. Hazen kan er 1-1 van maken. Ajax tegen Nak. Het is begonnen, Andy. Ja, dat weet ze bij Nak nu ook. Want het had uh, na drie minuten spelen al 2-0 kunnen staan voor Ajax. Twee goede mogelijkheden voor Huntelaar. Nu de bal bezit weer voor Ajax. Veldman aan de rechterkant met uh, Neres. Neres uh, die de bal even... ...moeilijker onder controle krijgt, maar wel houdt. Maar dan een hele slechte paas geeft over de breedte. Balman kan makkelijk worden opgepikt door uh, de nummer 6. ...dat is Arno Verschuren van uh, NAC uit Breda. Net over de middenlijn, bal gaat weer terug. En dan kan hij opgepikt worden door Garcia. Garcia, via een ziet bal over de zijlijn, via Donny van der Beek. Overigens NAC in 2018 nog geen doelpunt gescoord in de Eredivisie. Dat is uh, toch alweer uh, uh, ruim een maand oud, 2018. En een wedstrijd of 3-4. Uh, en dat is is uh, ja, natuurlijk het grote euvel bij clubs in de lagere regionen. Want uh, de doelpunten die blijven uit. Nu bal bezit nog steeds voor Nak. Slechte bal van achteruit van uh, Pablo Marie. En dan kan Ajax overnemen, maar niet voor lang. Want ook dat uh, ging niet echt helemaal lekker. En dan is Angelinho die de bal heeft. Een van de smaakmakers bij Nak. Heerlijke voetballer. Goed gedaan ook weer. Nu gaat Nak in de aanval. En is het zomaar 4 tegen 3. Moet de bal naar de buitenkant? Nee, gaat binnendoor. Grote kans voor Nak. goede redding. Onana. Wat een kans voor Giovanni Korte. Die had er een gemogen, hoor. Die had er één gemogen. Want hij wordt uitstekend aangespeeld. Snelle counter van uh, NAC. En dan had het zomaar 1-0 voor NAC kunnen zijn. En we zitten pas in de vierde minuut van de wedstrijd. Het was een hele leuke, goede aanval van NAC. Snel en goed binnen doorgegeven aan Korte. En Korte kon de bal net niet over André Onana heen wippen. Anders had uh, NAC op voorsprong gestaan. Nu Ajax zal vast wel eventjes geschrokken zijn. Frenkie de Jong gaat lopen met de bal. Uh, speelt nog steeds op dezelfde positie. Maar gaat nu al heel ver naar voren. Natuurlijk NAC met z'n allen achterin. Die willen een oorwassing voorkomen als de bal bij Neres is gekomen. Neres naar Zier. Zier bal terug naar de buitenkant waar Velbal staat. Velbal met de voorzet, maar die is te hard en te hoog. en gaat over de zijlijn aan de andere kant van het veld. En dan mag Nak gaan gooien. Leuke openingsfase. 4,5 minuten gespeeld. Kansen aan beide zijden. Maar de grootste was tot nu toe voor Nak. Voor korte. Maar die ging er niet in. En dus staat het 0-0. En die. Oh, wat een goal van Nak. Heren en dames in Eindhoven. Nak staat met 1-0 voor tegen Ajax. En gaf Giovanni Korte alle waarschuwingsschot. Nu is het die geweldige Thierry Ambroos. Geweldig in ieder geval. Net met dat moment. De bal komt van voren uh, voor Angelino. Via Angelino voor de voeten van Ambroos. En die ramt hem in het doel achter de kansloze Onana. Nak leidt in de arena tegen Ajax met 1-0 sheets YouTube met de sweetest thing. Ja, wordt het zo'n uh, rare zondag met het uh, verlies van Feyenoord? En nu Ajax uh, 1-0 achter al na uh, een minuut of 5 tegen NAC thuis. Tenminste, ja. Ajax thuis dan, hè, Ennie? Ja. En een gelijke spel van uh, AZ. Zeker, ik, uh, zeker. Nummer ja. laatst. Dat ja. zijn toch allemaal verrassende dingen. Maar ook die 1-0 van Nak is verrassend. Was wel een schitterend goal. Nou. Wat een hijs in het doel. En ik keek even naar het doel. Ik denk dat er is helemaal verkleuring in het net. Maar dat heeft te maken met de uh, rode balk die in het midden van het net zit. Hij was gewoon kei en keihard in het doel. Een vlammend schot van Ambrose. Goeie voorzet van Angelino. Dat is een uh, uitstekende voetballer. Maar dat wisten we al. En ook goed uh, verwerkt door Lucas Schoofs. Die uh, voorin speelt in plaats van Vloed. En dat ook uitstekend. Heeft. Maar nu is Ajax weg met hun. Huntelaar. Huntelaar nog altijd? Nee. Wordt van de bal afgelopen door Pablo Marie. En zo uh, is het ook natuurlijk van Ajax zijde uit nu uh, alle hens aan dek van jongens kom op. Wij gaan ons toch niet tegen NAC. we met 8-0 versloegen in november vorig jaar. Gaan we ons uh, weglaten zetten. Maar staan wel met 1-0 achter. Bam zit voor. Kluivert. Uh, bal wordt over de zijlijn uh, getrapt door verschuren. En kan Ajax weer opnieuw gooien. Doet dat op de licht. Uh, Matthijs de licht gaat uh, eens om zich heen kijken. Hij staat op scherp. Moet dus uitkijken uh, dat hij niet uh, een gelijk Krijgt, anders mist hij de volgende wedstrijd. Als Ajax nog altijd in balbezit is. Bal over de breedte naar de rechterkant. Dan haak je hem. Zie je echt mooie beweging. Oh, oh, oh, wat een voetballer. En dan de bal binnen doorgeven. Nee, in de armen van de keeper Mark Burigitti. En uh, zo hebben we na negen minuten een hele leuke wedstrijd. Mogen wij wel stellen. Omdat Ambrose 1-0 maakte na zes minuten voor Nak. In een uh, volle arena. Waar het heel eventjes ietsje stiller werd dan normaal. 1-0, Nak Leidt tegen Ajax. Ja, over verrassende wedstrijden gesproken. Wat te denken van de Davis Cup. Duel Frankrijk tegen Nederland. Hazen in geslagen positie. Maar recht de rug, om het maar zo te zeggen. En nu die beslissende laatste set. Voor ons nog, Mark. Ja, inderdaad. En uh, die zei heel erg leuk. <laughs> nou, dat is dit natuurlijk ook inderdaad. Hazen eerst uh, in winnende positie. Toen in verliezende positie. En nu, nou ja, een beetje neutraal. Terwijl ik even naar de klok kijk. En zie dat we al drie uur en zes en veertig minuten bezig zijn. En uh, het is Robin Hazen die maar niet uh, op wil geven. Nu wel een uh, goede return van uh, Manarino om zijn oren krijgt. Bij een stand van uh, 2-1 in het voordeel van uh, de Fransman. Hazen serveert nog altijd uh, niet gebroken in deze vijfde set. Maar Hazen moet nu wel weer op gaan passen, want het wordt 15.30. De druk ligt er dus weer op bij de Nederlanders. Zou lekker zijn als hij nu met een goede eerste service kan komen. Zodat hij de stand gelijk kan trekken. Dat hij de 30 gelijk van kan maken. Nou, Dat doet Hazen niet. Zijn eerste service raakt de netband. Dat betekent dat hij een tweede service moet gaan slaan. En dat er misschien wel kansen komen voor Manarino... om het initiatief te grijpen in de rally. Nou, goede tweede service van Hazen. Gelukkig is hij namelijk al wat risico's. Zat dicht tegen de service lijn. De achterste service lijn. En daardoor komt hij goed in de rally. Zien we wat vertragende ballen. Oeh, en dan wil de klap, wil Hazen ja, toch wat forceren. Wil hij de rally misschien wat korter houden. Omdat hij toch de benen ja, wel voelt. En uh, mist hij de bal. En dat betekent 15-40. En dan zijn er zomaar opeens weer twee breekkansen voor uh, Frankrijk. Voor uh, Adriaan uh, Manarino. Die uh, net uh, zojuist geserveerd heeft in de game hiervoor. Daarin geen uh, punt heeft tegengekregen. Een love game. En dat is natuurlijk wel lekker in deze fase van de partij. Als je zo makkelijk je service games uh, wint. Hazen heeft daar meer moeite mee. Mee. Nu wel een goede service van de Nederlander naar buiten. Naar de backend van Manarino. Die is links, dus op rechts. Ja, als je hem dan naar buiten trekt, dan ga je naar zijn backend toe. Haase één breakpoint weggewerkt. Maar er staat natuurlijk nog wel één breakpoint in het voordeel van Mannarino Die nu nog niet helemaal klaar staat als Haase al wil gaan serveren. Dus moet Haase de bal terugpakken. En moet hij opnieuw gaan aanleggen voor die service. Mist hij weer die eerste service vanaf links. Dat hebben we hem toch wel wat vaker zien doen in deze partij. Die service was zo steady. Vaak ging hij naar buiten. Nu gaat hij twee de service gaat wel naar buiten toe. En is de rally is gaande. De Hazen wel een beetje weer in de verdediging gedrukt. Manarino, makkelijke tennisser, staat in het veld. Staat dik voor de baseline. Robin Hazen erachter. Die Manarino tennist echt in het veld. Dicteert daardoor de rally. En het is Robin Hazen die maar moeilijk onder die druk uit kan komen. Nu een goede bal van de Manarino Hazen Met heel veel moeite blijft die bal binnen. Het is een lange rally, een geweldige rally. En het gaat natuurlijk ergens om. Breakpoint voor de Frans. Oeh, en dan mist Manarino zomaar een backhand En daarmee trekt Robin Hazen de stand... Lijst, gelijk 40 gelijk in deze game. Hij overleeft twee breakpoints. 2-1 in de vijfde set in het voordeel van de Fransen. Goed, Ajax is op achterstand tegen uh, NAC Breda. Nummer 3 AZ. Verspeelde punten tegen Roda. 2-2. Nummer 4 Feyenoord verloor bij VVV met 1-0. En verder eerder vandaag Excelsior Utrecht 2-2. En Sparta Willem 2-1-0. We zijn uh, zo bij u terug. Na vijven.